En verzetten zich tegen privatiseringen en andere liberale ideeën... en vooral tegen de Verenigde Staten. Volgens de grondwet moeten binnen 30 dagen verkiezingen worden gehouden. De schooladviezen die op basis van de CITO-toets worden gegeven... laten dit jaar een lichte niveaudaling zien. Volgens de CITO komt dit waarschijnlijk doordat er meer kinderen hebben meegedaan... van wie de leerkracht al inschat dat ze de laagste twee niveaus van het VMBO gaan doen.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 RTL had ook gevraagd om geanonimiseerde scores per leerling. Maar Dekker heeft dat vanwege de privacy geweigerd. Hij vindt dat de cijfers anders te makkelijk te herleiden zouden zijn tot de leerlingen zelf. Het weer. Het is 1 tot 4 graden overdag bewolkt en af toe zon. En het wordt met 14 graden opnieuw zacht. Dit was het nos Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Het Teun Verstegen en Diederik van Zessen. Goedenacht. Welkom. We zijn nog wakker na nou, dinsdag 5 maart 2013. De dag waarop een Zweedse wijnhandelaar een fles uit zijn winkel verwijderde. omdat er een vliegtuig op het etiket stond. Nou, aan dat soort gekkigheden besteden we in nog steeds wakker vandaag dan ook geen aandacht. Dat doen we wel aan de stijgende jeugdwerkeloosheid en politiek in China. Dat zometeen, maar we beginnen met de binnenlandse politiek. Nou, nee, nee, ik nee, vind nee, het nee, goed nee. als we eerst naar Venezuela dus gaan? gaan binnenlandse politiek, zometeen inderdaad. Venezuela, mm -hmm. uh, Ja, groot nieuws natuurlijk. Want uh, uh, uh, um, president Hugo Chavez, die heeft uh, uh, um, op 58 jaar geleefd, dat is hij overleden... en hij vocht al sinds 2011 tegen kanker. Uh, in, in de Venezuela. Zo, so, dat, dat? Heb jij dat woord geschreven? De Venezuelaanse <laughs> hoofdstad, Caracas, komen mensen massaal samen op straat... om hun president te herdenken. Maar hoe wordt er in Amerika gereageerd op de dood van Chavez? Ufo jij bent op een politieke bijeenkomst in Washington. Goedenacht. Goedenacht. Ja, wat zijn de reacties daar? Er wordt verschillend gereageerd. Um, de politici die ik heb gesproken... die zien het vooral weer als een kans... om weer uh, in betrekking te komen met Venezuela... Obama heeft al een statement naar buiten gebracht waarin hij zegt dat hij weer kansen ziet om, om weer betrekkingen op te bouwen. Mm -hmm. uh, maar vier uur voordat het werd aangekondigd dat uh, Chavez dood was, ja. zijn twee Amerikaanse diplomaten teruggestuurd, uh, uit het land gestuurd, terug naar Amerika. omdat Venezuela ze verdacht van uh, inmenging met de Venezuela, het Venezuelaanse leger en, het, um, en proberen in te mengen in, in de stabiliteit van het land. Dus er zijn wat gemixte gevoelens uh, hier. Maar het is natuurlijk niet gek dat de blik van de wereld zich naast Venezuela ook heel erg op Amerika richt, nu hij is overleden, hè? Ja, klopt. Ik bedoel, um, Chávez heeft zijn werk ervan gemaakt om Amerika uh, neer te zetten als de grootste vijand. Hij heeft tijdens de VN-vergadering uh, de president een duivel genoemd. Um, en dat heeft ook ervoor gezorgd dat hij door Amerika als, gezamenl als gezamenlijke vijand neer te zetten ook een linkse coalitie in Zuid-Amerika uh, met andere landen in stand heeft gebracht. Dus dat heeft hem vooral ook in zijn succes wel geholpen. Uh, en Amerika komt helemaal niet in Venezuela. Ik heb met verschillende NGO's gesproken en die hebben mij verteld van we kwamen daar niet binnen. En als we daar zouden zijn, dan zouden we nu al onze mensen terugtrekken... omdat er een grote risico zijn van instabiliteit. Wat, wat voor imago heeft Chavez uh, in Amerika? Uh, de meeste mensen die ik spreek, die zien hem natuurlijk als een uh, fundamentalistisch linkse man, vooral een dictator die zijn uh, wil met de hardhand oplegt. Maar vier jaar geleden was Hugo Chavez de gast... bij de Daily Show met Jon Stewart. En daar heeft hij het heel erg goed gedaan. Ondanks een paar lastige vragen van Jon Stewart... Um is die toch als sympathieke, leuke man op beeld geweest en gezegd van ja, ik doe ook maar mijn best om het zo goed mogelijk te regelen voor mijn mensen. Uh, dus hij wordt ook wel gezien als een populist, maar ook wel als een hele sympathieke man die uh, goede banden heeft met zijn bevolking. maar uh, hoe kon dat, dat interview in de daily show hem zo makkelijk dat sympathieke uh, imago teruggeven? Hij was natuurlijk een meester in communicatie. Hij had ook zijn eigen tv-programma in Venezuela, Allo Presidente, waar hij um, met, de, met de bevolking eigenlijk in conversa een conversatie trad. En hij stelde altijd boven zijn jeugd. Hij kon heel uh, leuk praten en communiceren. En het beeld dat Amerika van hem aftekende was natuurlijk als, deze, als de extre extremistische linkse man, uh, dictatoriaal uh, tegen het kapitalisme. Ja, was dat, uh, was dat ook en nog en zo in, toen... De, was dat ook nog toen Obama aan de macht kwam? Um, met Obama aan de macht zijn de relaties wel wat verbeterd, maar er zijn geen handelsbetrekkingen of uh, diplomatieke betrekkingen zijn niet echt versterkt. Um, dus het was nog steeds een hele moeizame relatie. En nu, hoe gaat het, denk je verder? Wat uh, zal Amerika het liefste hebben dat er gebeurt na het overlijden van Chavez? Ja, Amerika zit te popel om weer, banden, uh, om weer economische banden en politieke banden op gang te brengen. Maar de vicepresident uh, van Venezuela heeft al heel duidelijk gezegd van het is nu tijd voor uh, samenhorigheid, samen zijn. Een aantal diplomaten, Amerikaanse diplomaten zijn het land uitgestuurd. Dus uh, de vicepresident probeert echt weer touwt zijn handen te, nou. te krijgen en vast te houden ook. Dus ik denk dat er in de eerste, tijd, uh, de eerste paar maanden of een jaar nog weinig zal veranderen. Maar de vraag is natuurlijk, wie staat nu op? Wie wordt de volgende leider? Ja. En gaat hij doen zoals hij heeft gedaan? Dat zullen ze in ieder geval in Amerika op de voet blijven volgen. Vanuit Amerika hadden ze al wel geanticipeerd op zijn dood, zoveel is duidelijk. Gaat er vanuit Washington nog iets van een blijk van, uh, ja, van medeleven, denk je, komen? Ik vraag het me af. Hè, dus, uh, dit... dit is een kans voor Amerika. En dat zien de politici die ik hier spreek ook. Dus er zal vast wel... en als je ook kijkt naar de mildheid van Obama's eerste reactie... Ja. Um, dan denk ik dat ze vooral, vooral hun best gaan doen om toenadering te zoeken. Oevo Kaya vanuit Washington, dankjewel. Dank je. De Kamer debatteerde vanavond over een aantal zware economische kwesties. De belangrijkste vraag, hoe manoeuvreren we ons snel uit de, de economische crisis? Ja, dat belooft de beloofde binnenlandse politiek. We praten na met D66-leider Alexander Pechtold. Goedenacht. Goedenacht. Voor degenen die niet de hele avond naar Politiek 24 hebben gekeken... kunt u vertellen waar het vanavond in de Kamer over ging? Nou, het kabinet is nu een goede honderd dagen uh, aangetreden, maar nog niet echt aan het regeren. En uh, heeft alweer plannen om te gaan bezuinigen. En uh, heeft daar de steun in de Kamer van nodig van vele partijen, maar ook in de polder van werkgevers en werknemers. En daar wilden de Kamer eens met het kabinet over spreken, van hoe gaan jullie dat nou doen? En is er overeenstemming gevonden? Nee, absoluut niet. Omdat het kabinet niet wil aangeven wat nou precies de investeringen zijn die ze willen. En wat nou uh, precies het beleid allemaal toe moet leiden. Uh, dus wat dat betreft uh, is het eigenlijk meer het, uh, het afspreken dat de komende weken er, uh, er onderhandeld zal gaan worden voor een akkoord. Maar wat uh, daarvan de, de precieze strekking is, dat, uh, dat is nog niet duidelijk. Volgens mij verweet u ze een beetje dat ze uh, een, een akkoord hadden gemaakt uh, tijdens de onderhandelingen. Maar vervolgens weer op alle gebieden een deelakkoord gaan. Maken. Ja, we hebben sinds het aantreden van dit kabinet... Hebben we eerst een deelakkoord gehad, toen een regeerakkoord. Toen hadden we dat traininggedoel van die zorg... en dat werd er ook weer een akkoord. Uh, het kabinet had uh, voor de woningmarkt ook al geen meerderheid... dus dat werd een woonakkoord. Ja, en nu zijn de sociale partners aanzet. Dat zou tot een sociaal akkoord kunnen leiden... maar aangezien het kabinet ook over de hele begroting van 2014 moet praten... zaten ze ook nog te vissen naar een oranje akkoord. Nou, heeft u daar op zich ook wel weer een klein beetje geluk bij normaal gesproken? Want u was het dus tenslotte ook een van de architecten achter het, uh, het Kunduz-akkoord. Dat ging zo even verder. Dus ik, of het voorjaarsakkoord moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik kan me voorstellen dat u dankzij al die losse akkoorden ook weer mee kunt spelen op het uh, regeringsgebied. Of heb ik dat uh, niet juist? Nee, dat, dat, dat klopt. Maar waar Nederland natuurlijk op zit te wachten is, is een keer stabiel beleid. En een stabiele regering. En als je maar van akkoord naar akkoord hobbelt, en zeker als het kabinet daar ook nog eens tegenstrijdige uh, maatregelen inneemt. Hè. Neem bijvoorbeeld uh, de infrastructuur, dus het asfalt en, uh, en, en het spoor. Ja, daar was eerst uh, om de PvdA te moeten komen... vlak na uh, het, dat het kabinet startte geld uitgehaald. Er wordt nu weer geld ingestopt. Maar vandaag zeiden ze... ja, maar ja, als we dat geld weer nodig hebben voor andere dingen... dan kan het er ook weer uit. Ja, dat is natuurlijk jojo-beleid. Dus ook al heb je dan invloed, daar ben je niet blij mee. En wat zijn voor D66 de heetste hangijzers in deze... Onderwijs en werk. Uh, en onderwijs, daar is vandaag van vastgesteld... dat het kabinet daar nu op bezuinigt. Nou, dat is voor D66 als onderwijspartij natuurlijk niet acceptabel. Uh, en uiteindelijk leidt dat allemaal tot, tot, tot... wat doe je nou met de werkgelegenheid? Er komen uh, vele uh, duizenden werklozen elke keer bij. Dat zijn dan honderden soms per dag... Uh, en wil je de economie weer lostrekken, wil je mensen weer perspectief geven... wil je het consumentenvertrouwen uh, weer een beetje herstellen... dan zou je toch echt wat moeten doen aan die werkgelegenheid. Nou ja, we, uh, zo meteen gaan we het nog even hebben in deze uitzending over de jeugdwerkloosheid. Daar gaat 50 uh, miljoen naartoe. Niet genoeg volgens u. Nee, ik heb vandaag gepleit om, om echt de, de, de, de potjes geld, uh, die, die heten bijvoorbeeld nu van werk naar werk. Ik heb gezegd, doop die nou eens om en maak ervan van school naar werk. En zorg dat er echt geïnvesteerd wordt, dat je langer over je school kan doen. Er is nu 15% jeugdwerkloosheid, dat is schrikbarend. Maar als je bijvoorbeeld op de mbo zit, uh, waarom is er niet de mogelijkheid om er een jaar langer uh, over te doen? Niet om het langer uit te smeren, maar extra in je onderwijs. Te, te investeren. en Dat is beter voor je arbeidsmarktperspectief. Maar het is uiteindelijk ook beter voor de overheid... want dan betalen we die uitkeringen niet. Is, is die 50 miljoen daar een klein duwtje in de goede richting voor... of ziet u het liefst nog veel meer die kant op gaan? Ik zie het liever nog meer die kant op gaan. Ik heb vandaag voorgesteld, uh, in, die, in die pot zitten uh, totaal iets van 300 miljoen. Ik ben, er is er weer nou eens 100 miljoen voor, uh, voor echt aanpak van de jeugdwerkloosheid. Zorg dat er ook een ambassadeur komt die, dat, die daar aan gaat trekken, die met plannen komt. Leg het niet alleen bij gemeentes neer en denk van, nou ja, uh, zie maar wat je doet. Nee, dat vind ik echt dat vanuit Den Haag opgestuurd moet worden. En bent u daar de enige in? Nee, gelukkig zijn er wat meer. Maar ja, het kabinet uh, heeft geen echte meerderheid, zoekt uh, en weet nog niet echt wat ze willen. En dat, dat maakt dat het allemaal niet echt vertrouwenwekkend is. En, uh, en dat, ja, het is inmiddels in de nacht, is toch een hele verrangere constatering. En sommige dingen zijn niet via Politiek 24 uh, te zien. Bijvoorbeeld wat er natuurlijk uh, in de coulissen gebeurt, achter de coulissen. Heeft u wat medestanders gevonden hiervoor? Of bijvoorbeeld op het punt waar dat het geld dan weg zou moeten, gehaald zou moeten worden? Nee. Nou ja, ik heb zelfs met 50PLUS zojuist zaken gedaan. Zo. Want ik heb gezegd, ik snap heel goed dat jullie, de oudere uh, werknemer die uh, al moeilijk aan een baan komt... dat jullie die willen helpen, maar laten we nou samen optrekken. Uh, wij, leg, wij zien dat ook dat probleem. Maar wij willen de uh, nadruk op de jeugdwerkloosheid leggen. En laten we zorgen dat het kabinet van allebei een speerpunt maakt. Uh, want het zijn allebei begrippen die in het regeerakkoord niet voorkwamen. Hè. Ook, ook bijvoorbeeld iets wat nieuw is in de arbeidsmarkt, de zelfstandigen zonder personeel, de ZZP'er. Er daar is helemaal geen blij op. En dat is toch een nieuwe arbeidsmarkt waar, uh, waar, waar we naar moeten kijken. En die spelregels die moeten echt veranderen. En daarom zeggen we ook dat er hervormd moet worden. Hè. Dat je moet zorgen dat de spelregels in de arbeidsmarkt voor een ieder. Uh, nieuwe kansen bieden. U maakte vandaag veel nieuwe vrienden dan, want vanmorgen was u het zelfs eens met de PVV. Uh, help me, wanneer was dat? Nou, als ik ja. me niet vergis is er vanmorgen over een totaal ander onderwerp, maar uh, over de alcoholleeftijd gesproken. Ja. En u was een van de twee partijen samen met de PVV die, uh, die vond dat die leeftijd niet omhoog moest na 18 jaar. Ja, Klopt dat? ja. dat hadden we niet afgestemd, maar kennelijk kwamen we tot dezelfde uh, conclusie, namelijk dat uh, 16 jaar, zoals we dat nu geregeld hebben, dat dat een... een, een, een, een ja, een jaar is waarin je eh, jongeren ook nou ja, daarin kan meenemen, dat je ze daar ook in kan verplichten dat daarvoor die alcoholverkoop en consumptie, dat dat echt aan banden moet. Maar het naar 18, wat, uh, wat nu door allemaal partijen vandaag in een wet is gegoten, ja, dat gaat niet helpen want uh, dat, is, dat is een soort schijnpolitiek. Uh, ik heb veel liever dat jongeren van, van, van, van, van 17 uh, verantwoord met alcohol omgaan, dan dat we hier in Den Haag zeggen, uh, je mag zelfs niet één biertje drinken. Dat is een, een hele nuchtere verklaring voor uh, eigenlijk uh, de bezopen toestand... dat ik ineens uh, D66 en PVV aan de eenskant samen zag staan. Uh, dus dank daarvoor en uh, bedankt voor de uitleg verder. D66-leider Alexander Pecht bedankt. bedankt Graag Ik ben niet zo'n held van mezelf, maar ik heb een superwoman bij me. En alle mannen staan versteld, wat doet ze met die jongen? Ik zie ze kijken, ik weet ook niet wat het is.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 op van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 Ze heeft een beauty en een brains. Oh yeah, een beauty en een brains. Een beauty, uh. Want zij is alles, alles, alles, alles in één. ze komt van top tot teen. De brains van Nielson. Nielson, wist jij, wist jij dat Nielson vroeger in het circus had gewerkt? Nee, maar hij heeft wel een beetje zo'n naam, dus het zou zomaar kunnen. Ja, nee, het is echt waar. Hij uh, deed vroeger uh, echt aankondigingen en zo. Ik, uh, ik begreep pas het van iemand dat hij hem herkende en toen had hij het gegoogeld. En toen bleek dat Nielson vroeger in het circus stond. Zometeen praat onze vlaggever Jesper Stoffel nog in Den Haag over de ganzen die alsmaar een probleem blijven veroorzaken op Schiphol. Ministers Asscher en Bussemaker maakten vandaag bekend dat 50 miljoen extra beschikbaar komt in de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Hiermee willen ze dit in 2013 en 2014 beter aanpakken. Ook willen ze een ambassadeur aanstellen die het gezicht wordt van de bestrijding van de jeugdwerkeloosheid... We praten erover met FNV-Jong-voorzitter Dennis Wiersma. Goedenacht. Goedenacht. Uh, zie je het zitten om dat gezicht van de je jeugdwerkeloosheidsbestrijding te worden? Ik? <laughs> <laughs> nou, dat is een mooie vraag voor de nacht. <laughs> ik ging er niet vanuit dat ik dat zou gaan worden, maar als je nieuws hebt... Dan... <laughs> nou, uh, ik weet het niet. Ik, uh, zie je het zitten <laughs> om daaraan te beginnen? Nou, het lijkt me een hele spannende opdracht. Ja, maar ik, ik heb toch het idee dat ze voor wat meer ervaring uh, zullen gaan. Dat zou leuk zijn of er een jonger iemand zal zijn. Dus uh, ja. ik, uh, ik, zou, ik zou het best een, een goed idee vinden. Wat, wat denk je dat zo iemand moet gaan uitdragen? Nou, weet je, het grote probleem is... Um, er is natuurlijk heel lang helemaal vanuit de overheid geen aanpak nu geweest. En die heeft tijdens maar gewezen met de vinger. Nou ja, de gemeente moet maar wat doen. De, de bedrijven moeten maar wat doen. De scholen. En, en, en dus eigenlijk... Elke keer het probleem dat er dus geen coördinatie is. Dus die ambassadeur die moet nou iedereen een beetje bij elkaar brengen. Een beetje achter de, uh, de kont aan zitten. En zorgen dat er wat gaat gebeuren. Nou ja, en als het niet goed gebeurt, dan kan je ook iemand op aanspreken. Dus dat lijkt mij heel handig. Want dan kan je zeggen, het gaat niet goed. En dat is jouw fout. Ja, want het is aan het einde van de streep natuurlijk wel echt een, een belangrijk onderwerp. en Een beladen onderwerp. En niet ja. iets waar we eigenlijk om zouden moeten lachen, toch? Nee, zeker niet. Ik bedoel, ten opzichte van een jaar geleden is de jeugdwerkloosheid met 40% gestegen. Dat is natuurlijk ontzettend veel. Er zijn tienduizenden jongeren die op dit moment gewoon geen baan kunnen vinden. En dan hebben we het nog niet eens over die grote groep jongeren... die wel een opleiding heeft afgemaakt, maar ondertussen als postbode of in een callcenter werkt... Uh, maar eigenlijk ook daar niet voor opgeleid is natuurlijk. Hè, daar heb ik het nog niet eens over. Dit zijn echt jongeren die gewoon thuis op de bank zitten. Ja, dat is natuurlijk een groot probleem. En, uh, het loopt echt op. Uh, het is hier echt nog niet zo erg als in Spanje. Maar als we niks doen, wordt het wel elke keer erger. En we zien het ook, in Nederland stijgt het afgelopen maanden veel harder... dan in alle andere Europese landen. Dus als we niks doen, weten we waar het naartoe gaat. En dat is niet de goede kant op. Maar nu hebben we 50 miljoen beschikbaar gesteld. In Spanje uh, hebben ze niet veel geld. Maar wat ze hebben, steken ze inmiddels ook wel... Uh, in de politiek, of in ieder geval in de acties om uh, jeugdwerkloosheid terug te dringen. Uh, wat gaat 50 miljoen doen voor deze jeugd in Nederland? Nou ja, men kiest eigenlijk voor twee richtingen. Eentje is op het mbo, Daar, uh, daarmee kunnen jongeren nu een jaar langer op school blijven. Dat gaat met name voor de jongeren in de examenjaren. Uh, dat heet het school, zogenaamde school-ex-programma. Nou, op zich is het hartstikke goed, alleen het werkt vooral preventief natuurlijk. Want een heleboel jongeren die nu werkloos zijn... Ja, die zitten niet meer op een opleiding. Die hebben wel een tijdje afgerond, maar die kunnen geen baan vinden. Dus preventief werkt het. Hè, voor als je nu op school zit... Uh, loop je de kans minder snel werkloos te worden... omdat je nog iets langer op school mag blijven. Nou, dat is op zich hartstikke goed. Maar wij zouden zeggen, doe dat nou ook op het hele onderwijs. Hè, want ondertussen worden studenten straks ook... Uh, nou ja, van een opleiding een beetje afgejaagd door het leenstelsel. Uh, een tweede studie is heel duur op dit moment. Hè, dus uh, het probleem is wel groter dan alleen het mbo, zou ik uh, zeggen. Maar, maar waar moeten is, ze dan mee over de brug komen? Nou ja, goed. Ik zie zien ondertussen uh, uh, wel bezuinigd op, op, op jongeren... Door uh, een leenstelsel in te voeren... de tweede studieduur te maken... Uh, de bijstand te versoberen. Heel veel jongeren melden zich ook niet meer bij de gemeente... want je krijgt toch geen uitkering. Uh, dan is het dus voor jongeren wel heel lastig... om nog je ambities goed te kunnen realiseren. En als je dan 50 miljoen krijgt... Om, om dat weer allemaal goed te maken. Dat is natuurlijk niet genoeg. Hè? Dat, eh, dat, dat, dat moet je ook wel beseffen. Eh, kijk, het is op zich wel goed dat daar nu wel een aanpak komt. Want dat ene punt is natuurlijk het onderwijs. Het andere punt, wat dit kabinet nu zegt... is dat het moet ook vooral in de regio gebeuren. Nou, dat is eigenlijk mij heel goed. Hè? Regio's zijn... 30 arbeidsmarktregio's in Nederland noemen ze dat. Nou, die kunnen plannen gaan indienen. Dat moeten ze al voor de zomer doen. Nou, als die goed gekeurd worden, er 25 miljoen dan beschikbaar wordt dat geld in september overgemaakt. Dat duurt op zich nog een half jaar. Dus dat is ook best lang. Mm -hmm. Dus ik heb niet de illusie dat we meteen met die 50 miljoen... nu uh, de komende maanden minder jeugd, uh, jeugdige werklozen gaan zien in de cijfers. Um, en dat is natuurlijk eigenlijk wel de bedoeling. Dus ik verwacht nog wel wat meer eigenlijk. Ja, maar heb je dan nog steeds niet het gevoel dat het door de regering echt serieus genomen wordt? Het is nu een beetje van, hier heb je een kwartje, doe er wat leuks mee. Heb je dat ja. gevoel een beetje? Nou ja, het, het zou wel heel negatief zijn als, als ik dat gevoel Ik zou zeggen, dit is een goede start. Eh, misschien een klein beetje laat, maar goed, ik ga daar niet over klagen. Uh, er is nu geld beschikbaar. Er komt ook iemand die daar, dat gaat aanjagen. Dat lijkt me echt heel erg goed. Uh, en volgens mij is het ook zaak dat diegene... Die ambassadeur, als we die ook een beetje gaan vertrouwen... dat die dus ook een inschatting maakt... hoeveel jongeren we hiermee naar een baan gaan helpen... en wat er nog meer nodig is. En als hij dat heeft ingeschat... dat we op basis daarvan dan ook zeggen... nou ja, daar is dit en dit voor nodig. Nou ja, laten we die inschatting afwachten. Die gaat hij in april geven, was ik vandaag. Uh, nou, het is wel weer een maand later, maar goed, uh, vooruit. Laat het maar doen. Um, en hopelijk leidt het dan snel tot, uh, tot een aanpak. Overigens zijn een heleboel gemeenten al heel goed bezig. Hè? In Rotterdam en Tilburg gaan ze nu bijvoorbeeld startersbeurzen introduceren. Dat is eigenlijk een ideetje ook van ons om een kickstart te geven op de arbeidsmarkt. Houdt in dat als je bent afgestudeerd en geen baan kan vinden, dat je een beurs kan aanvragen bij de gemeente. Waarmee je een soort kan inkopen in een bedrijf voor een leerwerkplek. Nou, uiteindelijk in een half jaar krijg je dan ook een open certificaat. Nou heb je connecties opgedaan, werkervaring opgedaan. En hopelijk kan je dan uh, makkelijker een, een stap zetten in dat bedrijf of een ander bedrijf. Nou, wij jongeren hebben het er maar lastig mee. We kunnen niet starten op de woningmarkt, we kunnen niet starten uh, uh, in de arbeidsmarkt. Nee. Het, is, uh, nee. het zijn moeilijke tijden. Ja, nee, ja dat, dat, dat, absoluut. Dat moet je ook wel serieus nemen. Dus het zou mooi zijn als er ook een wat, wat grotere plan van aanpak komt om die jongeren te helpen. Want ondertussen is het inderdaad ook heel lastig om bijvoorbeeld een woning te vinden. Of op de arbeidsmarkt uh, überhaupt zonder een tijdelijk contract te zitten. Het is heel, je weet van de ene op de andere dag niet of je nog uh, een baan hebt. Dat helpt niet mee voor de jeugdwerkloosheid. We houden de moed erin. Voorzitter Dennis Wiersma van FNV Jong. Hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. Goeiedag. Het wekelijkse vragenuurtje zorgde vandaag voor veel gesprekstof. Naast de Diane 35 pil ging het ook over ganzen... die maar weer eens een probleem hebben veroorzaakt op Schiphol. Gisteren was een noodlanding het gevolg van een botsing... tussen een vliegtuig en een groep koolganzen. Tegen verslaggever Jesper Stoffelen legt VVD'er Johan Bouwers uit... dat hij dit incident onacceptabel vindt. Ja, dat klopt. Wij vinden als VVD dat inderdaad niet acceptabel. We vinden dat mensen veilig moeten kunnen opstijgen... en landen met vliegtuigen bij Schiphol. En daar mogen ganzen geen staan aan de weg zijn. En als het nodig is, moeten ze worden geschoten of vergast. Maar dat gebeurt nu niet. Dat gebeurt onvoldoende, want er blijken nog steeds incidenten te zijn en we willen dat daar tegen wordt opgetreden. Dat betekent dat er meer aanvullende maatregelen nodig zijn en dat er toch eh, scherper opgetreden moet worden. Staatssecretaris Dijsma werd er door Johan Houwers naar de Kamer geroepen, terwijl zij hier eigenlijk niet over gaat. Toch wisten ze ons wel te vertellen wat er gebeurd was. Nou, er is in ieder geval uh, deze week een, uh, een vervelend incident geweest met ganzen in de motor uh, van een vliegtuig. Gelukkig kon het vliegtuig veilig landen. en uh, Het ministerie van Infrastructuur doet er samen met betrokken organisaties alles aan om uh, die ganzen uh, in het gebied rond Schiphol te weren. Sharon Dijksma was vandaag dus heel even staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. En ook vanuit die functie is dit incident onacceptabel. Incidenten als deze zijn nooit acceptabel. En daarom is het ook zo belangrijk dat er echt alles aan gedaan wordt om te voorkomen dat ganzen nog langer in motoren van vliegtuigen terechtkomen. En dat doen ze door bijvoorbeeld uh, actief uh, het gebied uh, rondom Schiphol onaantrekkelijk voor ganzen te maken. Er wordt ook gejaagd op ganzen om te voorkomen dat ze er nog zijn. Er is nu ook gewerkt met een radardetectie, dus de techniek wordt ook ingeschakeld. En die optelsom van maatregelen moet ervoor zorgen dat dit niet kan gebeuren. De ideeën van Johan Houwers om het ganzenprobleem beter aan te pakken sluiten eigenlijk al volledig aan op de huidige aanpak. Wij vinden dat er op het gebied van de RO wat zou kunnen. Dat je wat meer uh, gebruik van de omgeving krijgt waar uh, ganzen minder uh, van kunnen profiteren. Dus dat is één ding waar je in ieder geval naar kan kijken. En het tweede, wat de staatssecretaris ook heeft toegezegd, is dat ze op het gebied van detectie ook wat wil doen. Zodat op die manier ook wanneer ze er dan wel zijn er scherper opgelet kan worden dat de uh, vogels er zijn, zodat er dan uh, gezorgd kan worden dat er op dat moment niet wordt opgestegen. Maar dat is eigenlijk al te laat. We moeten eigenlijk voorkomen dat die ganzen daar überhaupt zijn, want die ganzen hoeven daar niet te zijn en die zijn een gevaar voor de verkeersveiligheid. Is het toch niet ergens onmogelijk om alle ganzen uit de buurt van Schiphol te weren? Nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat we daar echt uh, de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. En ik vind ook dat de staatssecretaris Sun uh, daar samen harder aan moeten werken. En dat hebben we vandaag uh, proberen duidelijk te maken. Er was veel kritiek vanuit de Kamer op de aanpak van dit probleem aan het adres van Dijksma. Maar zij schooft dit weer door naar haar collega, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Als de Kamer vindt dat er uh, nog meer moet gebeuren, dan uh, zou ik ze toch adviseren om met de minister en de staatssecretaris van de Infrastructuur dat gesprek aan te gaan. Overigens wordt er vanuit het kabinet echt alles aangedaan om dat probleem op te lossen. Dus uh, ik denk dat uh, ook mijn collega's doen wat ze kunnen. Toch hoeven de reizigers volgens Johan Houwers niet het vliegtuig te mijden. Het is wel zo dat vliegtuigen over het algemeen twee of soms zelfs vier motoren hebben. Dus het is niet zo dat één motoruitval meteen tot enorme problemen leidt. Maar het is wel altijd een gevaar. En dat gevaar kunnen we voorkomen en dan moeten we dat ook voorkomen. En dat is waar de VVD voor gaat. Op de vraag wat de ideale oplossing zou zijn voor dit probleem... antwoordde mevrouw Dijksma met een grote glimlach. Dat de ganzen overvliegen, maar ja, dat kunnen we niet sturen. <lacht> Onze jonge verslaggever Jesper Stoffelen in Den Haag. Volgende week sturen we hem weer die kant op. Het is twee voor half drie. U luistert naar nog steeds wakker de nationale pyjama-party... tussen dinsdag en woensdag op Radio 1. Het nationale volkscongres in China is vanochtend begonnen. Bijna 3000 Chinese parlementsleden... zijn daarvoor naar de grote hal van het volk in Peking gekomen. De plannen van de Chinese regering worden daar in de komende twee weken besproken en de parlementsleden stemmen over de benoeming van de nieuwe president en premier. China deskundige Joke Bruinzee van Chinapro.net. Uh, Goedenacht. Goedenacht. Kunnen we dit zien als goedemorgen de... voor mij? Ja. ja. Ja, dat is waar. Ja, hier is het uh, twee voor half drie, dus we gaan nog even van nacht uit. Um, over China ja. gesproken, kunnen we dit zien als de afscheidspeech van uh, premier Wen Yibo? Ja, dat kunnen we zien. Uh, maar echter, iedereen weet al wie de opvolgers worden. Dit is meer het in functie stellen van een eerder genomen beslissing die in uh -huh. november al genomen is. Ja, maar met zoveel man bij elkaar kun je toch ook niet te heel veel bespreken, zou je zeggen? Nee, het is een, zeg maar, een soort rituele bijeenkomst. In de zin van uh, iedereen moet er zitten, uh -huh. de hiërarchie wordt vastgesteld en iedereen moet zijn zetje doen. Maar de beslissingen worden er niet genomen. Die zijn al wil eerder genomen. Maar kun je, kun je eens even uitleggen hoe dat er dan naartoe gaat? Zoiets? Ik bedoel, uh, zo'n zo zo, zit... zo volkscon... zetje. Zo ja, dan heb je nou dan gebeurt? Kijk, ik zie daar wel eens beelden van op televisie en dan ziet het er voor mij uit als een, als een stugge en officiële gelegenheid. Maar is het dat, dat ook het. of wordt er, ja. nog, wordt er daar nog iets nieuws besproken? Nee, er wordt daar niet of nauwelijks iets nieuws besproken. Um, alles wat daar gezegd is, wordt, is van tevoren voorbereid. Uh, vaak al heel erg lang. Uh, ...dan zouden wij in dit geval zeggen als nuchtere Nederlanders... ...dan hoeven we dat congres ook niet te houden. Maar dat is wel zo, want de, C de Chinezen zijn heel erg van uh, uh, het vaststellen van, van hiërarchieën... ...en van de rituelen volgen die er zijn om dit zo te doen. Dus die mensen die moeten daarbij elkaar komen en die moeten luisteren naar die speeches. En ik wil niet zeggen dat er nou wat er in die speeches gezegd wordt letterlijk al bekend is... ...maar de beslissingen die genomen worden die zijn al genomen in theorie, is eigenlijk in principe al genomen. Is het dan ook gewoon een ritueel dat die Wenji Bao precies nu weggaat? Uh, dat is, dat was eigenlijk, dat zat wel vast. Hij heeft uh, twee termijnen van vijf jaar, uh, zijn, hij is aangeweest, Wenji Bao en ook uh, het staatshoofd, de president, Goed En er komen dus nu uh, komen twee andere mensen in zijn plaats, in zijn plaats dus Goed het staatshof wordt opgevolgd door uh, Xi Jinping. En uh, Wen Jiabao. de premier, wordt opgevolgd door Li Keqiang. En dat is in november al besloten. En op basis van wat zijn die mensen daarvoor geselecteerd? Op basis van wat zij uh, in hun politieke loopbaan hebben gepresteerd door de jaren heen. Uh, ze moeten allemaal sowieso van goede communistische achtergrond zijn. En zeggen dat ze dus uh, uh, banden hebben met de oude garde van de Commissiepartij. Dus degene de uh, die uh, dicht bij Mao stonden uh -huh. in die tijd. Uh, maar ze moeten ook zeker hun sporen verdiend hebben in provincies, uh, het leiden van uh, moeilijke opstanden. Zeg maar het onderdrukken van moeilijke opstanden, moeilijke dingen, die bijvoorbeeld de SARS in Beijing, de hele SARS-crisis. Als je daarin dus hebt laten zien dat je dat kan managen, dan heb je een goede kans om weer omhoog te komen. Joke, ze moeten dus eigenlijk een schoon en goed cv hebben, maar ik hoor helemaal niets over een eigen mening of een individuele prestatie verder, of een individuele belofte voor de toekomst. Niet of nauwelijks, maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Het is heel erg, um, zeg maar, bovenin de partij zijn het, uh, zeg maar, facties. Je hebt de liberale factie, conservatieve factie. Uh, zeg maar, de, de nieuwe Li Keqiang en Xi Jinping... die zijn nu uh, twee van een groep van zeven... die uh, bepa gaan bepalen hoe China geleid wordt. En uh, in die zee, daar zitten redelijk wat liberalen in. Daar wordt, wordt Xi ook min of meer ondergerekend, de nieuwe... Echter, in die groep zitten ook twee conservatieven. En uh, zij moeten dus een consensus bereiken bij beslissingen. En dat is een beetje wat, er, waar, ja, wat wij aan de buitenkant van horen. Wij horen alleen maar die consensus die bereikt is. Maar in die groep van zeven worden natuurlijk wel, wel zeker uh, discussies gevoerd en uh, dingen besproken. Ja. China is een behoorlijk land. Hoe wordt er dan uh, op de uitkomst gereageerd door de gemiddelde Chinees? Uh, de gemiddelde Chinees is, uh, die wacht het rustig af. Um, in die zin, uh, je zegt het zelf al, China is natuurlijk zo groot. Uh -huh. En uh, Chinezen hebben door de eeuwen heen ook heel erg geleerd. En er is ook een Chinees spreekwoord dat zegt van, uh, China is groot, de bergen zijn hoog en de keizer is ver. Dus dat alles wat er in Peking beslist wordt, moet eerst nog maar een beetje doorcijpelen naar de provincie. En dan zullen wij wel zien wat er dan hier komt. Um, dus we kijken het een beetje aan, ze wachten het rustig af. En ook vooral uh, wat uh, Xi nu sinds november, Xi Jinping, die heeft toen hij in november officieel, tenminste min of meer officieel, uh, gekozen is als opvolger van Hu Jintao. Mm -hmm. Heeft hij al dingen gedaan om te laten zien aan het volk, aan de mensen waar hij voor staat. Hij heeft onder andere een economische reis naar Shenzhen ondernomen en dat is een herhaling of een kopie van de reis van Deng Xiaoping. In 1992, om te laten zien, wat Deng destijds ook deed, dat hij staat voor economische ontwikkeling. En ook voor uh, zeg maar buitenlandse economische ontwikkeling in China. En dat wordt dan niet zo gezegd, maar het feit dat hij dan dat doet, in de voetstappen van Deng, ja. is voor iedereen een teken dat hij die kant op wil gaan. Maar dan gaat hij de komende twee weken niet. gaat hij daar eigenlijk geen uit, nou ja, misschien wel een uitspraak over doen, maar niks nieuws. En de rest van nee. de tijd is het nee. ceremonieel met 3000 Chinezen daar dus in, dat, uh, in die vertegenwoordiging. En voor de rest van de ja. tijd kunnen ze dat natuurlijk volgen op die doodzaaie uh, staatstelevisie. Ja, helemaal goed. Dat ja. kunnen ze, ja. ja, ja want en dat maar is... dat doen niet heel veel Chinezen. Hè. Kijk, er is ook nog een ander spreekwoord dat zegt van... Uh, Laat eerst maar zien wat je kan, voordat wij je geloven. Oké, okay, oké. Okay. So, so, when the eye sees it, dus als je oog het ziet, dan is het. Okay. En voor die tijd wachten we het rustig af. Eerst zien, dan ja. geloven. Uh, wij gaan in ieder geval die televisie niet in de gaten houden. Mocht er nieuws zijn, dan gaan we je zeker bellen. Bedankt voor je toelichting. china deskundige Graag van SheenPro.net, Joke Breinzeel. ik gedaan. Het is uh, vijf minuten over half drie. We zijn bijna halverwege de nacht. Tijd voor een update. Het Nieuwsminuutje. Met Annet Schut. Het leger van Venezuela heeft trouw beloofd aan vicepresident Maduro. Hij is de gedroomde opvolger van de overleden president Chavez. De dood van de socialist moet leiden tot nieuwe verkiezingen. Maduro moet het dan waarschijnlijk opnemen tegen oppositieleider Capriles. Hij verloor in oktober de verkiezingen van Chavez. Hugo Chavez wordt vrijdag begraven. Tot die tijd ligt het lichaam van de overleden president opgebaard. Michael Bogart bekend dat hij tijdens zijn wielercarrière... op verschillende momenten doping heeft gebruikt. Epo, cortisone en bloedtransfusie... geeft de voormalig kopman van de Raboploeg vandaag in verschillende media toe. Voor het eerst nam Bogart een verboden product in 1997. En de CITO-toets is in februari door geen enkele basisschoolleerling foutloos gemaakt. Twee jongens presteerden het beste. Van de 200 opgaven op het gebied van taal, rekenen en wiskunde... hadden zij er allebei slechts één fout... Net als in voorgaande schooljaren behaalden jongens iets hogere scores dan meisjes. En tot zover. Het nieuwsminuutje. Bedankt, Annette Schut. Tegenover mij zit Rob van de band MTD. Wat had jij voor je Cito-toets? Uh, zo, dat is lang geleden. Volgens mij uh, 5,45 of zo. Nou, dat is best aardig. Dan zat je, zat je ook in de buurt. Maar dat er geen enkel kind met uh, een foutloos formulier is gekomen... vind ik eigenlijk wel opzienbarend. Je zou toch zeggen dat die kids tegenwoordig hartstikke slim zijn. En volgens mij was bovendien ook al uh, de test was al eigenlijk al uitgelekt van tevoren. Daar gaan we het nu niet over hebben, we gaan het over muziek hebben. En MTD is de band dus die bij ons te gast is maar nog steeds wakker... en MTD heeft meerdere betekenissen. Ja, klopt. Ja. Uh, Modern Time Days, dat is eigenlijk de belangrijkste. En uh, ja, Modern Time Disease, dat is er ook één. Ja, maar ja. dat is wel even een verschilletje, hè? Ja, ja klopt. <laughs> ja. Ja. En uh, waarom heeft er dan eigenlijk meerdere betekenissen? Uh, ja, we vinden het gewoon leuk om met die afkorting te spelen... En, uh... Daar zijn we nog een beetje op zoek naar de, de goede naam. Maar Modern Time blijft staan. Modern Time blijft zeker staan. Waarom is dat zo belangrijk? Um, omdat wij muziek maken over, uh, over deze tijd en hoe die op ons overkomt. En met, zit je nog te denken aan wat voor dingen die erbij kunnen komen? Of heb je daar nog geen idee van? Uh, wat wat, wat, wat, wat, wat aan betekenis dingen? erbij kan komen? Wat idee nog meer kan gaan betekenen? Ehm... Um... Nee, ik denk dat het Modern Time Days even blijft voorlopig. Ja? Ja. Ja, ja, misschien uh, ik heb jullie muziek een klein beetje van tevoren beluisterd, maar mm -hmm. ja, je weet niet, misschien met een volgende EP of zo dat er wat elektronische instrumenten bij kunnen. En dan kun je misschien voor Modern Time Dance gaan. Zou ook nog kunnen, ja. Nou, ja. Ik, er wordt ja. wat gelach ja. in de rest van de band, dat vind ik heel flauw. <laughs> ik zie namelijk dat het, het eerste nummer dat jullie gaan spelen heet Sierra Tequila, dan verwacht ik, en verwacht ik een, nou, een woestijn met tequila. Dat is eigenlijk vrij letterlijk de vertaling, dus er mag gewoon een feestje gebouwd worden misschien. Een feestje? <laughs> het is een vrij dramatisch nummer, kan ik je wel zeggen. zeggen. Dan heb ik dat verkeerd ingeschat op basis van de titel. Ik zou zeggen, uh, ga even naar de andere kant van de ja, studio. Ga ik uh, Rob van de band MTD. Ze gaan voor ons spelen hier live. Mocht u dat allemaal live willen volgen via de webcam... dan kan dat uh, via radio1.nl. Dan ziet u de drie mannen zitten. Want ze zijn met z'n drieën. Misschien had ik dat nog vergeten. Wat ze zeggen, Ter? Uh, volgens mij wel, inderdaad. Maar uh, laten we ze gewoon uh, zitten op hun plek. De rest van dus, de band uh, gaan we straks aan u voorstellen. Eerst gaan ze zichzelf muzikaal voorstellen... met een dramatisch nummer met een feestelijke titel. Sierra Tequila, MTD. fading away, away, away, I tell you it's now too late, too late. up in this game tequila I'll never have enough I know some reasons to stay sweet gentle rain my shoes are Today, I keep on smiling, I cannot see you crying, oh sweet, oh sweet Sierra, tequila, I could not have enough, I keep on smiling, my world is really dying, oh sweet, oh sweet Sierra, tequila, tequila. I'll never have enough while I am flying The sun is slowly rising Oh, can't you see I'm diving, yeah, diving I've never been so far Sierratekia van MTD. En uh, zometeen spelen ze alweer hun tweede nummer. Misschien dan iets minder dramatisch. Kijk even naar de mannen. Er wordt het, het ja geknipt. Ja, er wordt ja geknipt. Ja. Ja. Oké, okay, nou dan Sierra tequila. Het is uh, 17 minuten voor drie. Wij zijn nog steeds wakker. En als u ook nog steeds wakker was van de dag van vandaag... als u nog steeds wakker bent van de dag van vandaag... dan kunt u het niet gemist hebben. De man die in 2010 twee mensen doodschoot in het dorpje Buffalo... is vandaag door de rechter veroordeeld tot, tot 28 jaar cel. Volgens de rechter is de man onder meer schuldig aan een dubbele moord. En toch, uh, de, een straf als deze wordt de laatste tijd toch nog maar weinig opgelegd. Toch lijkt het erop uh, dat de dader een nog hogere straf is ontlopen. Advocaat Sidney Smeets volgt de uitspraak vandaag. Meneer Smeets, nacht. En nacht. Uh, om even helemaal aan te beginnen voor de mensen die het een beetje gemist hebben... kunnen we de zaak nog even kort doornemen. Ja, het gaat om een uh, zaak waarbij een uh, meneer, een, een, een asielzoeker, uh, uh, een vriendin uh, uh, had. Die, is, uh, uh, die heeft hij die vermoord. En uh, een politieagent die zich daar uh, tegenaan bemoeide, die is ook uh, door hem gedood. En dat is door de rechtbank allebei gekwalificeerd als uh, moord. Uh, dat uh, heeft uh, geresulteerd in een gevangenisstraf uh, van 28 jaar. En het Openbaar Ministerie had uh, levenslang geëist. En, uh, nou ja, dat is dus nu een, een tijdelijke gevangenisstraf geworden van 28 jaar... Uh, met de motivering door de rechtbank dat men eigenlijk zegt... Ja, het opleggen van een levenslange gevangenisstraf... dat uh, is een, uh, iets wat we liever niet willen doen... omdat het eigenlijk nou ja, om kort samengevat uh, onmenselijk is... Uh, de rechtbank zegt dat uh, een levenslange gevangenisstraf... geen enkel perspectief biedt op terugkeer in de maatschappij. En uh, nou ja, als je geen enkel perspectief hebt op terugkeer in de maatschappij... dan is dat uh, uh, ja, een straf die eigenlijk uitzichtloos uh, is. En dat mag niet van het Europees Hof. Dat zijn officiële regels van het Europees Hof die zeggen... je moet dat uitzicht houden dat je er in ieder geval op een moment uit kan komen... Ja, ja, dat klopt. En het Europese Hof heeft zich ten aanzien van de Nederlandse situatie uh, daar ook wel eens over uitgelaten. Uh, het gaat erom dat um, de Nederlandse situatie is dat een levenslange gevangenisstraf in beginsel ook betekent dat iemand levenslang vast zit. Dus die komt er nooit meer uit. Maar we kennen in Nederland uh, het systeem van gratie. En je kunt een verzoek doen, officieel uh, doe je dat bij de koningin... Uh, waarbij je zegt, van, nou ik, ik heb nu heel lang vastgezeten, ik wil graag naar huis. Uh, en dan, omdat die mogelijkheid er bestaat... omdat het dus mogelijk is dat de koningin... of uh, nou ja, de gemachtigde in dit geval uh, namens de koningin uh, zegt... ja, u mag inderdaad naar huis, is uh, levenslang niet uitzichtloos. Alleen in de praktijk zien we dat uh, die gratie nooit voorkomt. W wanneer is het uh, voor de laatste keer geweest dat er in Nederland gratie is verleend? Daar uh, één... Nou, voor zo'n... Een soort straf is dat in 2009 voor het laatst gebeurd. Dat was iemand die uh, een levenslange gevangenisstraf heeft, uh, had opgelegd gekregen. Uh, die was terminaal ziek. En toen is gezegd, nou ja, dat, uh, die meneer gaat toch dood. Dus dan mag hij wel uh, dat thuis afwachten. Ja, oké, okay, maar dat, uh, het is niet wanneer jij gewoon uh, gezond uh, 40 jaar in de gevangenis zit... dat je er dan zomaar uitkomt. Dit was echt nee. wel een totaal andere reden. Ja, dat was een hele andere reden. En uh, met name uh, als je kijkt naar wat er in uh, Nederland met gratieverzoeken gebeurd is de afgelopen jaren, uh, dan zie je dat uh, nou, sinds 2005, er is een onderzoekje naar uh, gedaan, uh, het aantal gratieverzoeken, althans uh, toegewezen gratieverzoeken tussen 2005 en nu, ongeveer gehalveerd is. Dus het, uh, uh, het wordt maar heel zelden toegekend. En zeker bij langere uh, gevangenisstraffen, zoals uh, nou ja, uh, levenslang of, of, uh, of 20 of 30 jaar, zoals dat er nu mogelijk is, komt het bijna niet voor. En in het geval van levenslang is dus eigenlijk uh, 2009 de laatste keer dat je dat uh, uh, tegenkomt in de Nederlandse rechtspraak. Maar als we even kijken naar wat er vandaag gezegd is. Want deze man is door de rechter schuldig bevonden aan twee moorden. Als ja. daar dan een levenslange gevangenisstraf op staat, omdat hij. Want hij is volgens mij ook ontoerekeningsvatbaar uh, deels verklaard. Uh, waarom gaat hij dan niet gewoon levenslang zitten als die straf bij die daad hoort? Waarom zegt de ja. rechter dan toch die, dat uitzicht moet er zijn? Nou, dat, is, uh, dat heeft twee redenen. Ten eerste omdat uh, levenslange gevangenisstraf... Dat is natuurlijk het maximale wat je iemand uh, kunt opleggen. Dat betekent dat de rechter ook graag de ruimte houdt... om dat alleen op te leggen in zeer extreme gevallen... Uh, dat is hier niet aan de orde, in ieder geval in de beleving van de rechter, kennelijk niet aan de orde. Uh, het tweede punt is dus wat de rechter ook zegt, van, ja, wij vinden het uh, gewoon niet, uh, om humanitaire redenen, niet uh, een, een passende straf, omdat zij vinden, ja, dit wordt zo uitzichtloos voor deze meneer, dat we dit niet een passende straf hmm. vinden bij deze delicten. Het is heel ernstig, het is heel, heel vreselijk uh, wat er is uh, gebeurd. Maar de rechtbank vindt dat niet zodanig uh, zwaar wegen dat men zegt... nou, deze man mag nooit meer op geen enkele wijze terugkomen in de, in de maatschappij. En vandaar dat men dat dus ook expliciet zo overwogen heeft... Uh, dat het, uh, uh, ja, een levenslange gevangenisstraf in dit geval niet passend wordt gevonden. Bestaat er dan ook nog een kans uh, dat deze uitspraken in andere uh, rechtszaken gebruikt gaat worden als voorbeeld? Ja, zeker. Dat uh, zal zeker wel gaan gebeuren. Omdat het punt uh, van levenslange gevangenisstraf, dat dat uitzichtloos uh, is... dat wordt al heel uh, ja, lang door advocaten uh, naar voren gebracht. Uh, tot nu toe hadden we daar dus het uh, punt dat de Hoge Raad... Uh, in navolging van het Europees Hof een paar keer heeft uh, gezegd... nou ja, uh, er bestaat in Nederland nou eenmaal die mogelijkheid om gratie te verlenen. Dus is het niet uitzichtloos. En dus kunnen we ook uh, levenslange gevangenisstraffen opleggen. De laatste jaren zien we dat die gratie er uh, eigenlijk gewoon niet komt. En dat het dus de facto gewoon betekent dat iemand uh, zijn leven lang uh, opgesloten zit. Um, en met deze uitspraak lijkt de rechter dat ook te uh, onderkennen. Die lijkt in ieder geval in te zien dat die gratie uh, ja, er wel is, maar dat die in de, in de praktijk gewoon geen enkel solaas uh, biedt. En daar zullen advocaten wel een beroep op gaan doen. Want op het moment dat het Openbaar Ministerie levenslang eist, uh, dan is dit een goed argument om daar tegenover uh, te stellen. En we hebben een aantal zaken lopen op dit moment waar uh, ongetwijfeld het Openbaar Ministerie hoog uh, gaat, uh, gaat inzetten. Uh, bij ons kantoor hebben we een zaak van een, uh, een oude zaak, dus een zogenaamde cold case, waarbij een uh, bejaard echtpaar. Uh, een aantal jaar geleden uh, vermoord is. Of uh, in ieder geval uh, op een vreselijke manier uh, ook toegetakeld is. En daar zul je wel uh, van het openbaar ministerie horen... dat dat een levenslange gevangenisstraf moet opleveren. Maar met deze uitspraak in de hand is er een extra argument om te zeggen... nou ja, we hebben tussen 20 jaar uh, en levenslang hebben we ook nog een tussenstap... en dat is 30 jaar. En dat zou wellicht ook een passende straf uh, kunnen zijn. We, we zullen het gaan zien. Advocaat eens. hartelijk dank. Goedenacht. Het is tien voor drie, u luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1... waar we zo meteen gaan bellen met D66... want ze zijn of waren verongelijkt... omdat ze niet mee mochten doen met de gay pride. Maar nu is ze bij ons aangeschoven met een mediaoverzicht... en dat houdt in dat ze eigenlijk alle schermen, alle televisiezenders... vanavond heeft bekeken voor ons Annette Schut. Ja, maar het waren er maar twee. Want ik bleef hangen en het was fascinerend, die tv-avond met Barbie. Want ze was eindelijk weer op tv... De meeste mensen weten natuurlijk wel wie Barbie is. Nou, wie dat niet weet, dat domme blonde meisje van RTL... die mee was op die zuip, slet en slurie vakantie naar Gersonisos... en nu een eigen reality -soap heeft. En die heet Huisje Boompje Barbie. Ja, ze is dus nu niet meer aan het uh, sletten en slurieën... maar ze is getrouwd en heeft een baby. Nou, en die maakt wat mee, die Barbie, dat wil je niet weten. Haar manager Jake, die weet het goed samen te vatten. Nou dan. Ja, het was net of je in Syrië was. De, de ene raket dan van naar de andere... Ja, ja, Waar ging dit over? Ja, dan denk je, wat is er in godsnaam aan de hand? Als donderslag bij heldere de Hemel vertrekken ze uit hun o zo geliefde volksbuurt. Ze gaan verhuizen, want er is iets goed mis in wel Weltevree. Ze gaan verhuizen. Misschien hoorde je het niet goed. Ja. Er is iets goed mis in wel Weltevree. Ja, de laatste tijd uh, slaapt ze man vaak bij de ouders. Uh, dat hebben we uh, ja, ook een reden, want uh, ze denkt namelijk dat er geesten in huis zijn. Geesten bij Barbie in huis. Ze blijkt dus wel uh, fijngevoelig. Maar ja, ik voel dat gewoon heel erg. En uh, ja, ik, uh, ik word elke ik word keer mee... Uh, ja, in mijn geval is het mee lastig. En ik heb geen zin in het huis te zitten gewoon. Ja, ze heeft geen zin meer om in dat huis te zitten. En dan moet je dus verhuizen. Maar die Syrische praktijken waar die Jake het over had... Dat, dat vond ik het nog niet echt. En ik dacht dus, die verhuizing, dat is het. Goed geteased, RTL. Maar dat was het niet. En dan denk je dus dat je alles gehad hebt. Een vrouw die zich dus verkleedt als een Barbie. Die dolgelukkig is met een man die ze haar Anna Boltje noemt. En die dus ook nog geesten kan zien. Maar dan komt het. Geheel onverwachts. En ik moet alle Barbie-fans wel even vragen... zich goed vast te houden. Want deze boodschap kan als schokkend worden ervaren. Ik zei tegen mij, ik wil wel van je scheiden. Ze Zo. gaat scheiden. Onze Barbie. Althans, in deze aflevering is ze dat van plan. En het ziet er ook wel echt naar uit... alsof dat ze dat uh, door gaat zetten. Nou, ja, nou, nou heb ik toevallig vanmiddag... een interview met Barbie gehoord. waarin ze eh, om, om de luisteraars van Radio 1 even gerust te stellen. Waarin ze vertelde dat ze toch nog bij elkaar gaan blijven. Oh, gelukkig. Ja, want de reden was ook zo dom. Kanker, kanker, Gucci. Al vanaf dag één lukt het Gucci... door zijn incontinentie en vandalisme... het Scheveningse gezin te terroriseren. Nou ja, ik dacht dus ze gaan scheiden omdat ze ruzie hebben... over of hun incontinente hond wel bij ze mag blijven wonen. Nou, dat gaan ze gelukkig niet doen. En dat is maar goed ook, want dat is natuurlijk de domste reden. Toch? We zijn weer bij. We zijn weer bij. Gelukkig, nou ja. Na zoveel alleen had ik wel zin in wat vrolijkers. In mensen die de wereld gezelliger maken in plaats van zo achterlijk doen. En die moet je natuurlijk vinden bij een man bij het hond. Ik hou ervan om mensen te inspireren. Weet je? Ik hou van positief in het leven staan. Heel veel mensen staan negatief in het leven. En ik probeer ze om te zetten in positief. Ja, daar kan Barbie dus iets van leren. En hoe doet deze man dat dan? Oh, wat ben ik blij met een bakje koffie, zeg. Heerlijk. Ga die gewoon, mevrouw. Ja. Ga die gewoon, meneer. Ik ga elke dag koffie halen, maar als ik een bakje koffie... dan uh, ben ik zo grijnig, zo grijnig. Ja, het is dus heel simpel. Barbie moet gewoon meer koffie drinken. Maar ook de verslaggever kan nauwelijks geloven. Koffie, is dat nou het enige wat je kan doen? Word je daar nou echt gelukkig van? En hoe gaat het met uw geluk? Als je negatief denkt, zet het om in positieve tijd. En dan geeft iedereen een kans. En zo is het leven. Geniet van elke dag. En als je van elke dag geniet, geniet dan, en je drinkt een bak koffie... dan ben je gelukkig. Zo. Ik bedoel maar. Ik ook. Dus ik vind het mooi. ga koffie drinken. Want ik wil nooit, nooit, nooit zo worden als Barbie. Dankjewel, Annette Schut. Ik geef het woord aan MTD, de band die bij ons vandaag de gast is. Reset. The struggle goes on And it's never done Goes on and on Was it all begun With memories flowing through my mind And I can't sleep, leave it all Struggle goes on And it's never done Don't wanna grow up I just wanna have some fun And memories flowing through my mind And I can't sleep small while the world is changing or is it me inside I had to get out of this city it ain't paradise feeling small while the world is changing or is it just inside I had to get out of this city Live bij ons in de studio MTD met Reset. En dat maakt Aha. het weer bijna 1 minuut voor drie. Ja, maar dit was toch ook best wel weer dramatisch, jongens? Ja. Ja, en, en dan had ik dat, dat ook, wel, ik dat ook wel, wel kunnen weten, Teun. Ja, maar jij hebt het EP'tje ook geluisterd. Zeker. En het is in ieder geval ze, muziek, ze nemen zichzelf serieus in ieder geval. Nou, daar ben ik blij om. Ja, nee, Dat moet je ook ja, doen. Maar klonk, klonk het alsof ik dat niet een. Nee, maar ik dacht, ik vul het een beetje aan. Mag dat? Ik, ik, ik, nou, nou, ik vind nou is het net of ik de muziek van MTD niet kan waarderen. Het is te gek ja, dat ze hier zijn. Ja. Elke week hebben we live muziek hier in deze week. Dus MTD bij Nog Steeds Wakker, Omroep WNL. Met straks na drie uur Teun. Nou, dan moet ik je heel eerlijk nou, zeggen: ik, ik weet, ik, ik, weet, we één ding kijk ik wel naar fietspaden. uit. Fietspaden. Fietspaden. En één ding kijk ik wel naar uit. We gaan bellen met uh, de gouden plakwinnaar. Ja, ja, ik bedoel, kom op hè. Gewoon, je hebt gouden plakwinnaar. Oké, okay, het, is, het is geen Epcot Zonderland, maar nee. ik vind deze gouden plakwinnaar... Alleen al qua uiterlijk vind ik het hem waard. En hij, hij zit aan de andere kant van de wereld te kunnen met hem bellen. En als hij geluk heeft komt er nog een gouden plak bij ook? Ja, maar hij had een Olympische plak en deze, ja, dit is een tussenmedaille zou het zijn. <laughs> nou, ik denk dat een beetje sportlief hebben weet met wie we zo meteen gaan bellen. Dat weet ik wel zeker. En ja, dat, dat fietspad dat is ook wel een beetje een gek verhaal. En oh ja, we hebben natuurlijk al beloofd. We gaan er zo meteen nog over bellen. Over die boten waar deze zesters zo graag op wilde. Tot zo meteen. Nog steeds wakker. BNL nieuws in de nacht.